Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi noemt het normaal dat Libië... drie Nederlandse militairen gevangen houdt... omdat ze zonder toestemming het land zijn binnengekomen. Gaddafi zei dat tegen het Franse blad Journal de Dimanche. Daarin zei hij ook dat hij teleurgesteld is... dat het buitenland hem niet steunt in zijn strijd tegen het terrorisme. De Britse krant The Sunday Times meldt dat in het oosten van Libië... een aantal Britse commando's is opgepakt, mogelijk acht... Commando's escorteerden een diplomaat die contact zocht met de rebellen. Het Britse ministerie van Defensie wil niets kwijt over de mogelijke arrestaties. Gaddafi en zijn elite troepen proberen ondertussen de opmars van de oppositie in het land te stoppen. Maar dat lijkt weinig succesvol. Volgens de opstandelingen zijn aanvallen op de steden Zawiya en Raslanouf afgeslagen. De opstandelingen zeggen dat ze verder oprukken in de richting van Tripoli. In Ierland is een akkoord bereikt over de vorming van een coalitieregering. De twee grootste partijen, Gael en Labour, gaan samen regeren. Het nieuws werd bekendgemaakt door de leider van Gael, Enda Kenny. Hij wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe premier van Ierland. Het akkoord tussen de beide partijen werd in zes dagen bereikt. Ruim een week geleden waren de verkiezingen in Ierland... waarbij het centrumrechtse Gael de grote winnaar werd... gevolgd door de sociaal-democratische partij Labour... Bij de inspectie van de Zeelse garnalenkotter die dinsdagavond omsloeg voor de Franse kust bij Duinkerken zijn geen lichamen gevonden. Het schip is gisteren geborgen, is gekanteld en leegpompt door een bergingsbedrijf. Na het omslaan van de kotter werden drie Zeelse vissers vermist. Hun lichamen zijn tot nu toe spoorloos en autoriteiten gaan ervan uit dat de drie zijn verdronken. De visserskotter is nu nog in Frankrijk en zodra het kan wordt het schip naar Nederland gesleept en zal het nogmaals worden onderzocht. Het weer droog, temperatuur rond het vriespunt. Later vanochtend zonnig, met enkele wolkenvelden die vanmiddag verdwijnen. En dan schijnt de zon uitbundig tot ongeveer 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VNN 4-7. Goedemorgen, het is 6 maart, het is bijna drie minuten over 5. Dit is van 4, 7 tot 7 uur vanmorgen met zometeen Nerd Talk aflevering 3. We gaan het weer hebben over het sociale media, over het internet, over gadgets en dat soort dingen. De iPad 2 die is gepresenteerd afgelopen week. En daar moeten we het natuurlijk even over hebben met Marjolein Kamphuis van OKGO OK Go and Dutch Cowgirls en Danny Mekic. Onze internet-expert zijn twee Apple-junkies. Dus daar moeten we het even met ze over hebben. Uh, verder uh, later in dit programma uh, de Buddha flashmob Die is afgelopen uh, uh, vrijdag geweest op Centraal Station in Utrecht. De Buddha flashmob En Christel, die je net al hoorde, die altijd seks moest met de vriendin voor de wedstrijd. Van haar vriendin die Hoggiet. Die is daar naartoe gegaan, naar die Boeddha Flash Mop. En die heeft daar een leuke reportage van gemaakt. Verder ook het moment van experiment. Eliane, die aan de lijn krijgt nu als je belt. Want ze is hier ook in de studio. Die heeft een dag lang niet gesproken. Oh, dat was lekker. 4-7. Dit is pas wakker worden. Radio 1. man says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let give up, such a wonderful life. wonderful life. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc op deze vroege zondagochtend. Je vertellen aan, het is 6 maart en... Het is inderdaad Ferdinand Osselbux uit Utrecht. Ferdinand, we hadden het over uh, tics en over dwangneuroses en dat soort dingen. Heb jij er één? Nee, ik heb uh, niet echt hoor. Ik heb uh, wat gevolgd van mensen die gebeld hadden. Tegen half vijf was ik al beneden. Hoor. Ik heb wat, wat, wat, wat mensen horen langskomen. Nee, niet echt. Hoor. Kijk, Je houdt vaak mensen die zeggen... Ik heb een tik hiervan en ik heb een uh, tik daarvan. Maar uh, nee, als ik mezelf bekijk niet. joh. Ja, en als ik een tik zou hebben, dan zou ik een tik hebben van voetbal. Hmm. Ja, toch? Daar ja. ben ik helemaal bezeten van, om het <laughs> ja. zo te zeggen. Maar het moet hele gekke vormen aannemen. joh. Dus geen, uh, geen dat je uh, altijd uh, de deur moet checken of die wel dicht is. of dat je drie keer moet doortrekken als je naar de wc bent geweest. Dat heb je allemaal niet. Nee, kijk, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, als je s'avonds, eh, dat zie je waar ik zelf woon, dan kijk je uiteraard of de of van is goed op slot. Ja. ja, je bent er eens een keer wat vergeten, om die achterdeur dicht te doen, maar niet de sleutel een beetje om ja. te draaien. Ja. De deur is wel dicht, dan kan iemand van buiten naar binnen, maar ja, het zou de zaak voor gemakkelijker als het inderdaad wordt ingebroken. Ja, nogal. Zulke ding, ja, zulke ja. dingen check je altijd, hoor, of, of, of je loopt de tijd in om te kijken, of, of die berghok, uh, inderdaad op slot. is dus zulke kleine dingen, maar dingen horen erbij, joh. Ja. Goed, laten we het hebben over, over voetbal. Al eerst even afgelopen week, dat vond ik echt wel opmerkelijk. Elham Doui, heb je dat nog gevolgd, die hele zaak? Ja, daar zou ik het ook met je heel even over willen hebben. Ja. Kijk, um, er is veel over gespeculeerd, er is veel over gezegd, maar een, om een heel lang verhaal kort te maken. Kijk, Martin Jolli wou op een gegeven moment... Uh, per se deze jongen bij Ajax hebben. Hij zat toen, ik dacht, bij, bij AZ. En, ja. Ja, als je mij vraagt, had Ajax, en met name de, kijk de richting van de boog, die had daar nooit groen licht voor uh, moeten geven. Hamdawi is een, is, een, is een jongen met een, ja, wat zal ik zeggen, een, een bepaalde trots. Het is een goede voetballer. hoor, Maar zo'n jongen in het team die uh, verpest uh, de hele boel. Dat ja. gebeurde de afgelopen weken in de, de kleedkamer, begreep ik, waar hij uh, iets gezegd zou hebben tegen, tegen Frank. En, ja, Frank neemt daar een, een beslissing en hij zit nu weer op een zijspoor. En ik denk dat Ajax het al heel moeilijk wordt, door zo gauw mogelijk van deze jongen af moet. Want zo eentje binnen de club en er is er nog eentje bij een andere club, daar kijk ik ook even naar. Dat is. De jongen van uh, die Braziliaan die voetbalt bij, uh, bij uh, NAC. Ja, ja. Die heeft uh, voorheen gevoetbald bij uh, Feyenoord, uh, Leonardo. Ja. Het is ook zo'n type. Deze jongens zorgen voor onrust, deze jongens zorgen voor ellende. En uh, ik denk niet dat Ajax... Uh, Plezier zou hebben voor Maar waarom doen ze? Dit, ik snap het echt niet. Want dan heb je zo'n. Dat bedoel, dat is een fantastische baan. En je bent spits van Ajax. Dat wil echt iedereen. En dan. Maar dan. Ik denk ook de hele tijd. Van man. Stel je het er niet zo aan, joh. Gaat dan lekker voetballen op woensdagmiddag. Is toch leuk? Weet je wat het is? Je hebt uh, voetballers. In, uh, overal heb je overal rondlopen. Of je hebt uh, enkelingen dan, om het zo te zeggen. Die gasten denken op een gegeven moment dat zij het voetbal hebben uitgevonden. En uh, Leonardo en Hamdawi zijn dus twee van, van, dit, van, van dit soort van spelers die met die gedachten rondlopen. Ja. En onder het man van ja, de trainer hoeft me niet en met name Hamdawi. De trainer hoeft me niet meer te vertellen hoe ik moet voetballen. Joh. Dat, uh, dat bepaal ik en, uh, ja, en, uh, en meer niet, weet je. En, ja, het, het zit in de jongen, joh. En ja, het zou heel moeilijk worden voor Ajax om hem kwijt te raken hoor. Maar goed, de verpest de, de hele sfeer. Joh. En met ja. de betrekking op die wedstrijd van de middag. Die ze, of la, later vandaag, die ze moeten spelen. Ja, want ze moeten, ze moeten tegen AZ. Nou, dat was toch wel grappig geweest als hij dan meespeelde tegen zijn oude club. Maar nu doet hij niet mee. Hij is toch echt gesprek? verwezen naar het team van het belofte team of het tweede elftal van Ajax. En ja, daar zou hij het even mee moeten doen, joh. En uh, wanneer uh, uh, hij terugkeert in het eerste... Ik, ik weet het niet, joh, maar het ziet er niet goed. uit. Trouwens, het, het, het, we hadden hem daar een, uh, een week of twee teruggegeven. Uh, het allemaal verschrikkelijk bij Ajax, joh. Van, van, van, van boven tot nu uh, in de... In de... In de kleedkamer, En ja, daar is uh, Hamda nou het, uh, ja, het zorgenkindje. Ja, nogal, nogal. Dekken. Ondertussen doet Ajax het nogal redelijk natuurlijk. Ze staan derde, maar uh, ik vermoed... Ja. dat ze dat kampioenschap wel op hun buik kunnen schrijven. Nou, als je terugkijkt naar met name uh, die wedstrijd vorige week teg, tegen PSV. Ja, slecht. Heel slecht. Uh, ja, er was helemaal niets aan, joh. Mensen hadden heel veel... Of tenminste, de, de voetballiefhebber had er uh, veel van verwacht, maar... Dat is het niet geworden. En ja, Ajax loopt uh, twee punten mis. Ze lopen, uh, ze lopen op tegen Averij. En uh, mm -hmm. kijk je dus verder naar boven toe. Uh, Twente, die loopt ook uh, tegen Averij op... Maar goed, uh, het, het, het, is, het zit daar nog goed in de, in de in de in de koppositie, met name uh, tussen Twente en de Psv. Want beide hebben gisteravond gewoon hoor. Ook, ja. uh, ook PSV. En ik, ik blijf het zeggen, Luc, uh, die wedstrijd tegen Excelsior Excel gisteravond, Dat voetbal is waanzin. Ja. Voetbal is krankzinnig. Dit was voetbal dus echt is... in de laatste minuut scoort wow. Excelsior 2-2. En ja. in de in de blessuretijd laatste minuut scoort uh, PSV nog 3-2. Weer door een penalty. Ja, en dat is het je op zijn Engels gezegd in edit time, joh. Dat, dat is te gek in diezelfde minuut nog. <laughs> Een, een penalty en die vliegt erin. En ja, PSV reist terug vanuit Rotterdam met drie punten in de tas. Ja, Twente die doet het goed bij NAC, die wint met uh, 2-0. Ja. Gisteravond ook nog een flinke wedstrijd hoor. Uh, Ado in de residentie tegen, tegen NEC had ik ook niet verwacht dat het zo'n klinkende uitslag zou zijn. Nee, 5-1, hè? Daar. Ja, ja. 5-1, dat, dat zijn cijfers die er, die er staan. En, uh, vooruitkijkend naar, naar ja, vanmiddag uh, in het noorden Noorderdesland. Uh, daar komt uh, Herakles op bezoek en die treft daar Groningen in, in, de Euroborg. Ja, en die hebben wat goed te maken, zeg. Want er was een landslide vorige week van, uh, van ja, Feyenoord, ik, zeg. zeker, absoluut. En Het is uh, vorige week tegen Feyenoord in de Kruip. En niet, niet, niet dat ik daarvan schrok, hoor. Kijk, Feyenoord, die komt heel langzaam naar... Ja, je kijkt ervan op natuurlijk. 5-1 is 5-1. Ik heb uh, later zitten kijken naar die beelden. Feyenoord heeft het fantastisch gedaan. Mm. Maar goed, uh, de club is er nog lang niet. En uh, ja, vanmiddag krijgt Groningen hier in Utrecht komt de, de Roda-Juliana-combinatie op bezoek en treft hier de plaatselijke FC, in de Galgewaard. En Feyenoord die reist later vanochtend af naar Herenveen en gaat ja, spelen tegen Herenveen uit. Ja. En in ik de vond... hoofdstad komt de AZ op bezoek en treft Ajax ja. in, de, in de arena. Dat, dat zijn allemaal wedstrijden die voor, voor, voor vanmiddag ge, gepland staan. Ja, Dat is de toppen van vandaag. Maar ik vond, wel, ik vond het wel grappig, want vorige week zei je nog van: ja Feyenoord zit wel een beetje in de. Het zit een beetje uh, op de op het, op de, op de, in de rails, op de rails, hoe zeg je dat? dat ze ja, zitten, het, zit er, het zit eraan te komen. Ja. Er, er, er, ja, vanaf die, ja, met name die, die, die, die Japaner, die, die, die zorgt voor sensatie en alles wat erbij komt kijken. Feyenoord heeft gis, uh, vorige week ja, een, een prima wedstrijd gespeeld. En hij was, was de gangmaker, hij was de smaakmaker. En laten we hopen voor alle Feyenoord supporters en ook andere getekenden dat uh, ja, Rio vanmiddag ook een, een, een prima wedstrijd speelt. Hoor. En dat de Feyenoord aan het tent met die punten in de tas terug kan reizen naar de Maasstad. Ja, en dan uh, is er nog, uh, nog Europees voetbal komende week, volg je dat ook nog een beetje of is ja, het, uh, gaat het langs de, je daar ja? had ik nog ook een reminder voor de, voor de, voor de luisteraars, ja. maar uh, ik wil nog even het volgende zeggen wat er gisteren in Duitsland is gebeurd met uh, Louis van Gaal. Ja, oh ja, dat hij heeft weer verloren Zo Voor de zoveelste is hij plat gegaan met, met, met, met Bayern vorige week. Ja. Uh, afgelopen uh, week, in het midden van de week... tegen, tegen Schalke. Ja. Gisteren verliezen ze van Hannover... en ja, dat, dat is... Dat is uh, het wordt heel moeilijk voor hem... het wordt heel lastig voor hem... volgende week uh, komt... Uh, Inter op bezoek en ja, er is nog één kans, maar ja, die kans is ook klein hoor, want de Bayern zal uh, die wedstrijd thuis spelen met alvast een 1-0 voorsprong tegen, ja. tegen internationale, maar ja, dat is voor de, voor de volgende week. Voor, deze week hebben we Ajax, hè, PSV, uh, Twente, die, die, die, die gaan spelen in de, in de uh, UEFA Cup en dat is op donderdag als ik het voeten begrijp. Ja, ja, Ajax Ja, Ajax tegen Spartak, uh, Moskou, uh, Twente die speelt thuis tegen Petersburg. Ja, weer tegen Russen. En uh, ja, PSV die, uh, krijgt uh, de, de, de Glasgow Rangers op, uh, op bezoek, allemaal leuke wedstrijden hoor, en ja, als reminder, uh, dinsdagavond in, in Camp Nou, daar komt uh, Arsenal, oftewel de Gunners op bezoek en treffen daar joh, in, in, in, in, in een volgepakt stadion zitten, die, uh, die spelen dan tegen Barcelona, Trouwens, Barcelona heeft gisteravond ook krap gewonnen, maar dat geeft niet, de punten zitten ook daar in de tas. Ja, nou ja, dat en, wordt hem wel spannend hoor, die Ja, teken spannend, dat wordt zeker spannend, en uh, Arsenal die loopt ja, jammer genoeg Averij op gistermiddag, die Haven 0-0 gespeeld. Maar goed, uh, mooie affiche voor, uh, voor, uh, voor het voetbal, denk ik. Hoop, ik hou dat hopen voor een prachtige wedstrijd dinsdagavond uh, in, in de Camp Nou Champions League. Verenigd, dankjewel. Uh, jullie ook bedankt dat ik er weer mocht zijn. Uh, de groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag. Het zal het zeker worden. Alhoewel aan de frisse kant, maar dat geeft niet. <laughs> en volgende week ben ik er weer. Dag. But you already know this is me. to share Het een nieuwe plaat uit en dit is daarvan de allereerste single. Joan as Police Woman en Magic. Nerd Talk. Het is tijd voor Nerd Talk nummer 3 en dat doen we elke week met onze internet-experts. Doemien, die is er even niet, want zijn Skype-verbinding liet te wensen over. Kan ook zomaar gebeuren, maar gelukkig is er wel. Marjolein Kamphuis, Marjolein, goedemorgen. Goedemorgen. Van Dutch Cowgirls en OK Go en Danny Mekic, internetdeskundige in het algemeen. Danny, ook goedemorgen. Hallo, good morning. Nou, ja, we moeten het even hebben over, over het nieuws van deze week. En dat is dat de iPad is uitgekomen. Hij is er eindelijk. 25 maart ligt hij in de winkel in Amerika. Twee weken later in Nederland. Marjolein, jij als Apple Junkie, wat valt tegen aan de iPad? Dan moet je terecht wijzen, hè? ik heb gewoon een pc, maar, <laughs> maar je, bent wel je liefhebber. Ik, ben, ik ben 50% loyaal aan Apple en 50% iets anders. Maar uh, de iPad 2, ja, wat, wat stelt teleur? Um, de reacties zijn over het algemeen wel enthousiast, uh, lees je aan alle kanten, maar toch is er een soort algemeen gevoel van ja, het had, we hadden meer verwacht hm. en dat heeft denk ik vooral te maken met, uh, met het display. Uh, ik weet niet of je zelf een iPhone 4 hebt. Nee, maar als nee. je die naast de oude 3GS houdt. Het eerste wat opvalt is het verschil in uh, beeldkwaliteit. En heel veel mensen hadden gehoopt dat dat uh, retina display wat dus in die iPhone 4 zit. Dat dat ook op de iPad zou komen. Ja. En dat is niet gebeurd. Ja want daar hadden we het vorige week nog even over. We hebben het natuurlijk al drie weken over de iPad. Omdat die waarschijnlijk zou gaan komen. Hij zou gepresenteerd gaan worden. Uh, nu is dat donder of woensdag gebeurd. Uh, ja. maar, maar dat beeldscherm, dat goede beeldscherm heeft hij dus uiteindelijk niet gekregen. Nee, nee, het is weer gewoon hetzelfde beeldscherm als dat er al in zat. Mm -hmm. Er staat wel tegenover dat de nieuwe iPad natuurlijk weer... Hij is dunner, hij is uh, lichter, hij is uh, sneller. Dus hij is op heel veel fronten toch wel beter dan de oude. Ja. Maar dat mooie scherpe display van de iPhone 4 zit er dus helaas niet in. Maar ja, hij is ook lichter, hè? Ik heb dat ook even uitgezocht. Hij, de, de, de oude versie um, was dus ongeveer 700 gram, ongeveer. 713 gram geloof ik. En deze nieuwe is ongeveer 600 gram. Maar dat scheelt dan 100 gram. Dat is een Ja, dat is, dat is een zakje sperziebonen, toch? Ja. 100 gram. Wat is dat nou? Nee, het gaat ook nergens over. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf nog niet de behoefte heb om, uh, om een nieuwe te halen. Als je er nog geen hebt, dan absoluut doen. Mm -hmm. Maar er zijn veel uh, mensen die nu toch zeggen van... Uh, ja, het is een leuk tussenmodel, maar nog geen spectaculaire overgang. Nee, precies. Want, want daar lijkt het inderdaad een beetje op. Dat het een soort tussenmodel is. Hij heeft nu een webcam. Twee Klopt, zelfs. Dat, maar is ja. een, dat is een stuk beter. Ja, maar ja, god, ja, een webcam. Ja, dat mag ik aannemen dat hij een webcam heeft. Ja, nee, de eerste. Je had het niet. Maar wat wel leuk is, is dat daardoor nu bijvoorbeeld ook iMovie beschikbaar komt voor de iPad. Mm -hmm. En die was al ook voor de iPhone beschikbaar. En daarmee kun je dus uh, gewoon op je iPad video's editen. En omdat je er nu ook veel mee kunt maken, is dat wel logisch. Ja. ja. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een leuke ontwikkeling. Ja. En uh, gepresenteerd door Steve Jobs hemzelf. dat was wel verrassend, ja. geloof ik. hè? In levende lijven, niks ja. aan het handje. Nee, ook niks aan het handje. Was hij, zag hij er wel een beetje oké okay uit ook en zo? Ja, hij schijnt er. Ik heb hetzelfde beelden nog niet gezien. Maar voor wat ik ervan begrepen heb, zag hij er normaal uit en niet niet zo uh, ziekig als dat die de afgelopen weken wel eens uh, zou zijn opgenomen. Dan moet ik wel zeggen dat die video's die verschenen zijn, ook uh, sterk de indruk wekte dat het toch een beetje gemanipuleerd was. Ja, dus, uh, precies, alles wat okay. te zien met de iPad nu. Dat is natuurlijk een ja, ...een groot probleem aan het worden voor de hele technologie sector. Want uh, de innovaties zijn de afgelopen vijf jaar... ...op het gebied van mobiele telefonie en portable uh, uh, apparaten... ...zoals de iPad natuurlijk enorm snel gegaan. Mm -hmm. In elk geval als je kijkt naar uh, de apparaten die het grote publiek bereikt hebben... ...want de technieken die waren er al langer... ...maar je ziet pas de laatste jaren dat, uh, ja, dat ook Jan met de pet... Uh, met bijvoorbeeld een iPad rondlapt. En de rek van zeg maar, die snelle innovaties... die zit er wel een klein beetje uit. Want op een gegeven moment heb je acht webcams en camera's in een iPad zitten. Is die nog eens een keer 200 gram lichter geworden. Uh, heb je inderdaad dat nieuwe beeldscherm... ik denk dat ze dat nog even bewaard hebben voor de volgende release. Want ja... Je moet natuurlijk wel wat op de plank blijven houden. Uh, maar het is natuurlijk nog maar de vraag in hoeverre Apple dit spel. van ja, toch uh, in relatief korte perioden steeds weer een upgrade presenteren. van laptops, van, van iPads, van telefoons. Hoe lang ze dat op deze manier nog vol kunnen houden. Want ik kan me nou echt niet voorstellen. dat de innovaties uh, in de toekomst zo snel zullen blijven gaan. dat je iedere keer weer publiek tevreden kunt stellen. Wat ik overigens wel heel positief vind aan deze uh, release van de, Apple, of, sorry, van, ja, van de iPad 2... is dat de tarieven, de prijzen uh, gelijk zijn gebleven. Ah, Oké, okay, ja, ja. Dus uh, ze zijn niet meteen een stuk duurder geworden... nu er een nieuwe, nu, een nieuwe webcam nee. op zit of zo. Nee, okay. nee. Danny, ben jij zo'n uh, jammer iPad die, uh, die er eentje heeft? Ik heb, uh, ik heb een iPad. Geen pet inderdaad, maar wel een iPad. <laughs> ja. En heb ja. Ja, je nu ook de, de, heb je de neiging om een nieuwe te kopen? Dat je denkt van, nou, die, uh, dat heeft wel wat voordeeltjes, die nieuwe, nieuwe versie. Nou, het enige wat ik echt mis aan mijn iPad... en ja, dat zou dus een reden kunnen zijn om uh, um, um, um de iPad 2 aan te schaffen... is dat je inderdaad makkelijk uh, videogesprekken kunt voeren. Want daar is een iPad extreem makkelijk voor. Ik gebruik hem al om nieuws te lezen, om uitzending gemist te bekijken... om uh, nou ja, gewoon even zeg maar, wat hand- en spandiensten te verrichten. Maar wat je nog niet echt kunt doen is een fatsoenlijk uh, videogesprek ermee voeren. Um, en dat is denk ik wel iets waar heel veel mensen op zitten te wachten. Dat je dus echt portable, zelfs in de trein... Uh, dat je dus gewoon uh, ja, videochats kunt houden. Ja. Liek, heb jij een iPad eigenlijk? Nee, ik heb geen iPad. Ik vind jou wel een iPad-type. Maar... Nee, uh... nee. Nee, vind ik te veel geld voor iets wat ik niet heel erg nodig heb naast mijn laptop. Maar ik hoorde jou vorige week uh, vertellen dat jij dus een iPhone hebt. Um, en, um, uh, en, maar je wilde eigenlijk wel een nieuwe. Alleen te vroeg kan je, maar je hebt je iPhone toch nog maar net. En toen zei je, ja, nee, ik heb hem al best lang wel een paar uh, maanden, maanden, zei je toen ook. <laughs> een paar maanden. Maar dat, is, uh, maar dat is wel een beetje wat Apple uitlokt: dat je telkens wat nieuws wil hebben. Ja. ja, maar ik heb nee, ik hoef niet echt per se een iPad te hebben. Wat ik wel heel cool vond, is dat je nu ook zo'n hoesje eroverheen hebt. Gewoon zo'n flapje. Ja. En dat kun je dan ook weer, dat is ook. Een stuk, ja, dat is eigenlijk heel moeilijk om te beschrijven. Maar ja, dat kun je dan weer opklappen en dan is het ja. een houdertje. En dat vond ik zo goed ja, een een op. Er zitten twee magneetjes aan de zijkant van een nieuwe iPad. Ja. En daar kun je eigenlijk dat, dat flapje, het is een soort leren flapje, wat precies het formaat van de cover heeft, ja. die kun je er tegenaan uh, laten glijden. En door het magneetje wordt het dan vastgezet. En dan valt het precies over de voorkant van je iPad heen. Dus het is slik als het maar zijn kan. Ja. Het is echt apple ten top. En als je maar een puntje opteelt, gaat meteen je iPad aan, want dan weet hij ook. Oh. Ik moet weer iets gaan doen. Ik word gebruikt. Ja, maar ik vond het gewoon vooral zo mooi hoe slim het was gemaakt. Ik kan me goed voorstellen dat jij over drie weken zo'n iPad hebt. Nou, die smartcover, eerder... daar zit trouwens een klein risicoarm verbonden. Want we hebben dat al eerder gezien bij de Blackberry hoesjes. Daar zat ook een magneetje in. En je moet niet toevallig je bankpas er langs halen, want dan heb oh, je een klein ja. probleem. Oh, dat is link. Oh ja, nou ja, goed. Goed, 11 maart ligt hij in de winkel in Amerika, 25 maart in Nederland. Waarom is dat twee weken later? Zijn we niet belangrijk genoeg? Nou ja, kijk, het is, het is vrij gebruikelijk als een Amerikaans bedrijf een nieuwe innovatie presenteert, dan moet het altijd natuurlijk eerst op eigen bodem. Het heeft vele voordelen, want je kunt dus het persmoment kun je dus over de hele wereld een beetje uitspreiden. Dan heb je dus niet wereldwijd één dag dat iedereen het over de iPad heeft, maar dan uh, heb je ja, toch over een aantal momenten gesmeerd uh, een, een publiciteitsgolf. Ja. Het is ook een stukje trots. Maar er zit ook een logistiek uh, verhaal achter. Het is zo dat, uh, ja, dat alles precies getimed wordt vanaf de fabrieken van waar de voorraden uh, naartoe gaan. En ik kan me voorstellen dat ze gewoon die extra tijd ook echt daadwerkelijk nodig hebben... om uh, exemplaren te fabriceren die, uh, die voor Europa bestemd zijn. Slim. Ik zou trouwens wel iedereen even adviseren om uh, niet dus op de dag zelf in de rij te gaan staan. En het is nu bij Apple al een paar keer voorgekomen dat het toch verstandiger is... om de eerste badge even te laten uitverkopen. En dan alle reviews uh, op alle blogs uh, te lezen, want soms... Dus dat er wel productiefoutjes en dingetjes in. Ah ja, en dan maken ze weer nieuwe varianten en scherpen Precies. ze een beetje aan. Het en de is dat ik um, tot voor kort altijd nog een iPhone 1 had. En het laatste jaar kreeg ik daar steeds weer reacties op van mensen die zeiden... dat is toch wel de, robuuste, de meest robuuste iPhone die ze tot nu toe gemaakt hebben. Want na vier jaar deed hij het nog steeds perfect. Uh, maar dat was ook zo en met de iPod, hè? modellen zijn eigenlijk nooit meer zo goed geweest als de eerste. Behalve nu de vier, die is eigenlijk weer beter. Ja. Maar de iPod, was dat ook? Dat was een heel dik ding eigenlijk, Tenminste, hè, ja. voor, voor, voor iPod begrippen. Volgens mij anderhalve centimeter of zo, nog, nog niet eens. Maar dat ding, dat kon niet stuk. Dat is echt 10.000 nee, uh, keer laten vangen, vallen vol met krassen, maar hij doet het nog ja. steeds. Het mooie is, hij wordt ook nog steeds gemaakt, uh, die versie. En uh, ik heb ook nog steeds de iPhone 1. En ik ja. ben er zo happy mee. Het is ook gewoon de enige iPhone met echt een, uh, een krachtige duizing. Het is gewoon van metaal. Ja, en die kun je dus nog gewoon. gewoon uh, niet op marktplaats zetten, die oude iPad. Gewoon nog even houden. <laughs> nou, ze worden wel goed verkocht nu, hè? Op, ma op marktplaats. Ze stonden meteen ja, een dag in meteen... Ja, Ik denk dat het mensen in de gaten aan het houden zijn. En dat het in één dag al verdubbeld is, het aantal uh, iPads die erop stonden. <laughs> Grappig. Goed, we gaan het over iets anders hebben. Um, heel even over de verkiezingen. Um, die waren natuurlijk afgelopen week. En. Uh, uh, wat mij wel opviel, is dat. Uh, het leek een beetje alsof dit um, uh, uh, de introductie was van Twitter bij het normale volk. Zeg maar, niet, niet de mensen, de early adapters, die altijd al zouden gaan twitteren. Omdat die alles aanpakken wat nieuw is. Maar ineens stond Jeroen Wollaars daar, Ed Wol op Twitter. Stond daar allemaal te vertellen wat er gebeurde op Twitter en zo. Hadden jullie dat gevoel ook? Nou, dat, dat nou, was vorige eerder. keer al, hoor. Ja, was vorige keer ook al. Ja, ja, was dat toen ook al echt wel ja, zo, ja. zo groot, echt zo. Hij ook? had ook zo'n Twitter-update de hele tijd. Ah, zo, ja. ja oh, okay. En hij is toen redelijk uh, afgebrand in de zin van dat het alleen maar over Twitter ging. En mij viel deze keer op dat er dus expliciet ook steeds melding werd gemaakt van bijvoorbeeld huis en Facebook en wat de mensen daar allemaal aan het uh, bediscussiëren waren. Ja. Het nadeel is alleen bij Twitter is het natuurlijk heel makkelijk inzichtelijk te maken. Het is kort, het is krachtig. Dus op zo'n zo'n snel medium als uh, televisie mm -hmm. is dat goed en snel te volgen. En bij Hives was dat toch wat, uh, ja, wat minder makkelijk inzichtelijk te maken. Dus we kwamen vaak weer terug bij Twitter, ook in deze uitzending. Ja, ja, ik, had er, ik had er toch wel wat moeite mee, moet ik zeggen, deze yeah. keer. Echt, uh, nou ja, Jeroen deed het echt ontzettend leuk. Maar uh, op een gegeven moment werd er een tweet voorgelezen... van iemand van de PVV, althans dat werd gezegd. Uh, en dat bleek later een, een nep-account te zijn. Althans dat waren de geruchten die erover gingen. En de NOS kon ook niet direct bevestigen ontkennen of, of ze dat gevalideerd hadden. Dus dat, dat zou een pijnlijke uh, fout geweest kunnen zijn. En verder... Uh, heb ik ook zoiets van... kijk, Twitter is een sociaal medium. En wat de NOS doet door daar dan... en ook andere uh, omroepen trouwens... door daar dan maar lukraak wat berichtjes uit te, te halen... en dat dan op televisie te bespreken... dan proberen ze dus van een sociaal medium een massamedium te maken. Ja. En ik vind die... Die, die transitie, die koppeling, die zie ik nog niet helemaal. Ik vind het echt niet boeiend om naar televisie te kijken... en dat ik dan te horen krijg wat er op Twitter staat. Want daar heb je immers zelf Twitter voor, of niet. Maar volgens mij moet je niet proberen... die twee dingen op zo'n manier in elkaar over te laten lopen... en verder... Uh, ja, ik vond echt uh, het decor, uh, volgens mij is het het nieuwsuurdecor... en ze hadden de ledlampen op rood gezet en uh, mensen hadden paarse stropdassen... en het zag er, met alle respect, maar het zag er een beetje uit als een hoerenkast. Ik werd er niet erg vrolijk van. Ik ga even kijken zo meteen boven, want dat, dat zit er, dat, volgens mij staat het er allemaal nog hoor. Maar andersom vind ik het wel werken eigenlijk hoor. Danny, als je, tv, als je tv zit te kijken en je, je houdt je Twitter erbij, dat vind dat ik wel leuk. Ja. Ja. Dat is heerlijk. Ja. Dat is dus ook dan... geweldig. Sterker nog, wat ik nog wel eens heb is dan, soms is een televisieprogramma echt absoluut niet boeiend om naar te kijken, maar als je dan je Twitter timeline aanzet, dan zijn de reacties van mensen die je ook nog eens kent, of in ieder geval volgt, erop zo leuk ja. dat je dan opeens wel naar zo'n programma kunt kijken. Ja, oké, okay, nee, ik dacht dat je net zei van dat je die twee gewoon niet met elkaar moet vermengen, maar andersom kan het wel. Dat jullie... Andersom kan het wel, maar ja. kijk, je kunt, je kunt, je kunt, je kunt van een sociaal medium geen massamedium maken, maar volgens mij kun je van een massamedium wel weer iets sociaals maken. Ah, oké, okay, ja. me eens. Ja, nog even het laatste Twitter-dingetje dan, dat vond ik ook wel interessant. Op nu.nl zag je dus live Twitter-berichtjes voorbij komen van uh, een autoreclame, Marjolein. Ja, klopt. Inderdaad. Hoe zat dat? Uh, nou ja, leuke, leuke uh, originele advertentiestunt natuurlijk. En uh, uh, ja, laten we het zo zeggen. Alles wat op dit moment merken natuurlijk uh, doen met sociale media, wat nog niet eerder gedaan is, is heel erg nieuwswaardig. Mm -hmm. En uh, voor mijn blog, maar uh, ja, er zijn net zoals mijn blog zijn er heel veel blogs die over technologie en sociale media schrijven. Nou ja, en uh, voor nu.nl is dat dan een hele mooie. Uh, er zit natuurlijk een grote uitgeverij achter. Is dat ook een heel mooie manier om weer te laten zien, kijkers, hoe innovatief die wij zijn met adverteren. Ja. En uh, dat was een beetje het idee. En het is een beetje een idee dan dat mensen dan uh, twitteren over, over die auto en dan een. Uh, een die hash... En al die tags die werden ja. automatisch gegenereerd. Maar in Amerika is dat al heel vaak gedaan. En een goed voorbeeld daarvan was uh, Skittles. Die snoepjes. Yeah. En die hebben, ik geloof al inmiddels vier, vijf jaar geleden... hun homepage helemaal weggedaan. En in plaats daarvan hebben ze hun Twitter, uh, of een Twitter feed op de homepage gezet. Yeah. En ze hebben toen alle berichten, alle tweets... met de hashtag Skittles daarop geaggregeerd. Maar yeah. nou, dat heeft geloof ik nog geen 24 uur geduurd. Want binnen de kortste keren hadden ze een beetje alle casinohouders en uh, porno-sites ah. en <laughs> alle, alle koningen van Amerika hadden het in de gaten. <laughs> dus Skittles.com, uh, midden in alle aandacht die ze kregen uh, aan positieve PS... ...kreeg dus één groot spam-offensief op zijn homepage. Hm. Dus um, het is een leuk idee, maar vaak blijkt in de pra praktijk dat er uh, moderatie achter moet zitten. Anders ja. krijg je gewoon dat mensen er misbruik van gaan maken. Conclusie... Uh... TV en ook bedrijven en natuurlijk ook radio en andere instanties moeten er nog een beetje aan wennen dat Twitter bestaat. En hoe ze daar geld mee kunnen gaan verdienen. En hoe dat ze daar op een, op een goede manier mee om kunnen gaan. Nou, en ook een beetje stoppen met er ook aan te wennen tegelijkertijd. Om nog even één uh, actualiteit weer aan te halen. Dat dat meisje van 17 dat. Uh, een nachtlang in een cel uh, is gestopt omdat ze kattenkwaad uithaalden door uh, te dreigen met een uh, aanslag op school terwijl het eigenlijk ging om het feit dat de CIA een vacature voor een geheim agent op internet had geplaatst. Als je terugleest zie je dat het gewoon een tienergrap was. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk heel heftig uh, hoe, hoe ook autoriteiten ermee omgaan, maar ook hoe iedere keer de media erop duikt als ergens het woordje Twitter of sociale media in voorkomt. Kijk dat dat meisje meegenomen is en dat ze te horen heeft gekregen van, uh, joh, uh, even dimmen, en je, dat kun je niet zomaar doen. Dat is volkomen terecht. Maar dat ze vervolgens uh, ja, een, een nacht daardoor moet brengen tussen allerlei uh, criminelen, dat vind ik gewoon veel te ver gaan. Dus wat dat betreft wil ik ook wel zeggen van ik denk dat het ook wel tijd wordt dat media met name gaan zien dat Twitter en sociale media dat dat iets volwassens is. Uh, maar dan moet je dus niet iedere keer een apart hoekje gaan zetten. Maar dan moet je dus het gaan zien als onderdeel van het leven. Ja, waar we al een stuk verder mee zijn, gelukkig maar, uh, is YouTube. Uh, dat doen we nu al jaren. Tenminste, voor mijn gevoel uh, zit ik echt al, uh, al, nou, ik denk al zeven, acht jaar te YouTuben. Dat klopt 2005. Een beetje. 2005. 2005, ah, oké, okay, zes jaar. Nou ja, goed, ach. Maar um, wat ik me afvroeg is, zit er eigenlijk nog nogal toekomst in YouTube? Want ik zat die site zo'n laatste keertje te bekijken en toen dacht ik, nou... Dat ziet er toch allemaal ouderwets uit. Het is met je houtje touwtje geworden. <laughs> Hebben jullie ze, zijn groot, uh, ze zijn met grote dingen bezig. Er is sprake van dat ze zelfs uh, de uitzendrechten krijgen van Europees voetbal op dit moment. Oh ja, dus ja, dat joh, je dus live dus zijn, kunt uh, kijken uh, naar, naar, naar voetbal op YouTube. Ja, zeker. Ze hebben in, in, in, in, het, um, in Azië hebben ze al experimenten gedaan met cricketwedstrijden. En de, daar tunen gewoon miljoenen mensen in op YouTube om zo'n cricketwedstrijd live te bekijken. En er is sprake van ja. in Amerika dat ze de NFL en allemaal van dat soort competities ook uh, gaan uitzenden. Ze hebben natuurlijk al wat live uitzendingen gehad. Ze hebben een keer een... Concert van YouTube 2 gelivestreamd en uh, president Obama heeft een keer live speech gehouden op YouTube. Mm -hmm. Dus ze gaan steeds meer richting dat live uh, televisie eigenlijk. De streamen moet het, uh, moet ja. het gaan worden. Maar hoe nou, dat doen ze... al natuurlijk. Ja, maar, ja, ja, ja precies. Ja. Streamen, ja. Ja, maar hoe verdienen zij dan nu uh, hun geld? Want de, de, de, volgens mij is dat, ik bedoel, er gaat echt zoveel data door die site heen. Hoe verdient dit van Google, toch? Dus de, de, de, het uh, is bekend inna. geworden dat de muziekindustrie nu eindelijk uh, geld verdient aan YouTube. Mm -hmm. uh, dus al die clips van uh, Lady Gaga. Ik geloof dat dat uh, de, de meest bekeken content op YouTube is. Ja. Dat is ook grappig. <tie> hè? Als je dus het lijstje bekijkt van de top 10 meest bekeken content op YouTube. Dat is geen content die jij met je huis en de keukenkamer hebt gemaakt. Maar 7 van de 10 filmpjes zijn gewoon videoclips van mm -hmm. hele grote artiesten. Dus user generated content, dat is wat dat betreft al lang, uh, YouTube is daar al voorbij. Maar uh, advertising, daar verdienen platenmaatschappijen nu uh, met videoclips op YouTube heel veel geld aan. En, en werkt dat een beetje Danny? Nou kijk, dat, die, dat advertentiemodel is eigenlijk al anderhalf jaar geleden ingevoerd. Je kon dan zelf als eigenaar van een YouTube account zeggen van nou ik wil dat de filmpjes die ik publiceer, daar wil ik uh, actief advertenties bij plaatsen en dan krijg ik een, een deel van de inkomsten. Je ziet dat nu pas die muziekindustrie eigenlijk uh, daar interesse in toont... omdat ze hebben eerst heel erg lang geprobeerd het tegen te houden. Met allerlei rechtszaken zijn ook uh, allerlei YouTube-filmpjes verwijderd. Ik weet dat in Nederland is Stichting Brein heel erg actief met, uh, met dat soort onderwerpen. En de Buma Stemra heeft ook nog uh, een uitgeleider gemaakt vorig jaar... Door te zeggen van ja YouTube filmpjes dat dat dat nou ja dat gedogen we maar als je een YouTube filmpje implementeert bijvoorbeeld op je persoonlijke weblog dus zegt van nou ik ben fan van Lady Gaga en dit is het filmpje dan gaan we die weblog eigenaar wel in rekening sturen nou het heeft dus even geduurd voordat de muziekindustrie inzag dat dat niet zo slim was. En dat, dat punt hebben we nu bereikt. Um, er zijn nu op dit moment inderdaad twee manieren om, om geld uh, te verdienen als YouTube zijn. Marjolein benadrukte er één. Maar wat ze nu ook sinds kort doen, is dat je zelf ervoor kunt kiezen om tegen betaling je eigen YouTube-filmpje te promoten. Nou, dat is natuurlijk met name interessant voor bedrijven die uh, op een soort uh, maatschappelijk verantwoorde manier uh, bijvoorbeeld voorlichting willen geven over hun product of branche of wat dan ook. Of bijvoorbeeld de viral van T-Mobile die op Heathrow Airport in Londen op is opgenomen. Die is een tijdje lang uh, gepromoot geweest via YouTube. Dus op die manier kun je dus wat bezoekers sturen naar je content. Maar om eerlijk te zijn uh, vraag ik me af of dit zeg maar het advertentiemodel is waar we nog tien jaar lang mee, uh, mee uit de voeten kunnen. Omdat ik merk, niet alleen aan mezelf, maar je ziet ook steeds meer onderzoeken waar dat eigenlijk uh, ter sprake komt. Mensen raken gewend aan die advertenties. Mensen weten als je een YouTube filmpje start, dan komt er onderin het scherm iets irritants. Ja. En het enige wat je even moet doen is met je muis naar het kruisje. En dan is hij weer weg. Mensen zien het niet eens meer. Nee, ja, ik, ik, ik, ik kijk nooit naar die advertenties. En, want, en dat zeg ik natuurlijk ook over tv-reclames en radioreclames. Maar die. die maak, ook nog steeds. Ja, maar, maar die maak ik wel. Onbewust nog wel heb ik wel het idee van. Oh ja, die maak ik wel een beetje mee. Dan kan ik nog wel eens een keer een jingeltje van meeneuren. Ja, het is toch een groot en, verschil en, uh, ook. Want van tv-reclames kunnen de, de marktpartijen gewoon blijven roepen. Het is effectief. En ter ondersteuning van die bewering komen ze dan met dikke rapporten... en kijk- en luistercijfers, weet ik het wat, allemaal aanzetten. Alleen het mooie hiervan is natuurlijk dat je precies weet... Uh, hoe effectief je advertentie is. Hmm. Althans, voor zover het moet leiden tot een actie... waar heel veel grote merken op inzetten... en waar ze nog steeds miljoenen euro's aan advertentiegelden pompen... in tv- en radiospotjes... is omdat ze daarmee het idee hebben... en ook het, ja, intern kunnen zeggen van... kijk, we zijn ermee bezig om het merk op te bouwen. Terwijl je ziet dat heel veel advertenties op YouTube... die moeten leiden tot een actie. Hè? Je moet erop klikken en dan kun je iets aanvragen... Op een spel spelen, of je gegevens achterlaten. Ja. En ik vrees dus... Dat als inderdaad blijkt dat uh, de effectiviteit aan het afnemen is, dan zal op een gegeven moment ook uh, de hoeveelheid adverteerders die daarin geïnteresseerd is af, uh, afnemen. De vergelijking, een filmpje wat op de homepage, een dag lang op de homepage van YouTube in Amerika staat, kost ongeveer net zoveel als een billboard op Times Square. Ja. Okay. Dus dat is. So. Ik dacht, dus, ik dacht uh, dat is, ik zet er even een leuk persoonlijk filmpje op, maar dat moet ik maar niet doen. Dan. <lacht> maar, ja, maar dan het is ben heel je wel gekopieerd van een paar ja. miljoen hits. Dus, uh... Ja, dat is waar. En hoe hey, verdien <lacht> jij dan geld met je Dutch Cowgirls, uh, uh, ja, ook meerdere manieren. Uh, banners natuurlijk inderdaad. Dus advertising. Weet je wat ik irritant vind? Die ja? als je wel eens kijkt op Telegraaf.nl. En laatst, en laatst ook op nu punten. En dan heb je dan een, een banner. Ja, en dan moet je dus... Die, die gaat dus over je site heen. En dan ja, moet je, ben je dus een kwartier aan het zoeken... waar het fucking kruisje zit om die, om die ja. banner weg te krijgen. En wat oh. was echt leuk, is dat als je hem gevonden hebt... dat hij dan niet blijkt te werken. Want dat <laughs> ja, dat ja, doen. ja, dat je dan nog iets, iets, er, iets ernaast moet klikken of zo. Nou goed. Ja, nou ja, of wat ik dan doe... is gewoon maar de hele tijd f5 doen... Zolang, net zolang tot die advertentie niet meer opduikt. En dan ja, dus is gewoon even een minuut. Ja, oh, dus ik haat dat. Goed, uh, laatste ding. Uh, vond ik wel heel interessant... Um, ik heb het idee dat iedereen altijd zoekt met Google, uh, uh, maar dat, dat blijkt uh, nu toch niet echt zo te zijn. Uh, mensen zoeken namelijk ook met Yahoo en nu ook ineens heel erg veel met Bing. Want die, uh, dat is de zoekmachine van Microsoft en die hebben uh, Yahoo verslagen als het gaat om marktaandeel. En is nu ineens de tweede grootste van de wereld. Maar dat wereld. is niet waar, want uh, YouTube is de op één uh, na nee, uh, grootste zoekmachine van de wereld. Ja, oké, okay, maar dan zoek je alleen op filmpjes natuurlijk. Ja nee, maar uh, als zoekmachine, YouTube is de meest met name onder jongeren ja. die dus uh, het liefst uh, visuele resultaten hebben. Dus als je nu een, uh, een werkstuk moet maken op de middelbare school, dan gaan uh, kids die gaan eerder op uh, YouTube Echt op zoek waar? naar Anne Frank dan dat ze dat op Google doen. Echt waar je? Maar Marjolein is is is highs op Facebook dan ook een zoekmachine? Want nou, dan kunnen we nee, iedere ja, tijd nee, met nee, een machine, dus, zoekmachine zoekmachine noemen. Nee, dat, dat ben ik met je eens. Maar YouTube is qua content... Uh, en, en, en het wordt dus al genoemd als de ene na populairste zoekmachine op dit moment. Huh. Dus, maar dan gaan mensen dus die normaal gesproken op, uh, op, uh, op Google zouden gaan zoeken voor een werkstuk of ja. voor werk... Gaan nu ineens op YouTube zoeken. Precies. Dat nou, nou, een samen set, dingen, en en als je op Google zoekt... Dan krijg je YouTube-resultaten te zien. En dan staat er klik hier voor meer YouTube-resultaten. Dus ja, dan je dat klopt. Op maar dat, ja. Ja, maar dat blijkbaar geeft niet iedereen daar de voorkeur aan. Hm. En Bing? Zoeken jullie wel eens met Bing? Ik zelf niet. Nee. Danny? maar ik, ik Bing voor gebruik... Ik doe af en toe dingen voor de politie. Ja. en uh, Bing Maps heeft een ontzettend coole functie. Gewoon voor iedereen beschikbaar. Nee. Je kunt namelijk Twitter over... Bing maps heen leggen. is dus echt een zoekmachine natuurlijk, maar wel leuk om te noemen. Uh, je kunt dan dus gewoon naar je straat gaan... en kijken welke tweets daar de afgelopen dagen verstuurd zijn. Zij leggen dus tweets over een kaart heen. En dat is echt, nou ja, fantastisch. Bing, ja. Bing maps. Ik zit nu te zoeken inderdaad waar die staat. Grappig. Maar uh, ik, ik, ik, heb nog, ik kan me niet meer herinneren de laatste keer... dat ik met Bing of met Yahoo heb gezocht. Nee, maar ik moet ook zeggen, ik zei het ook voor ja, in de wereld. Kijk, we moeten niet vergeten dat uh, er een hele grote verschil bestaan in de wereld over het gebruik van internet. Dat wereldwijd Bing veel gebruikt wordt, betekent niet dat dat in Nederland zo is. Wij hebben bijvoorbeeld uh, jarenlang Ilse gehad als zoekmachine en Alta Vista was ook populair. Dat is ja. nog tien jaar terug of zo. Uh, maar wereldwijd deed Alta Vista relatief minder dan het in Nederland deed. En Ilse was natuurlijk helemaal geen internationale speler. En ik denk dat Bing... Uh, ja, ...in Nederland in ieder geval niet zo'n grote, zo grote markt bedient. Hé hm. hey Marjolein, ken jij Dolfijn.nl nog? Och ja, dat, dat was mooi. Dat was prachtig toch? Dat was ook zo. Was ik echt dertien of zo. Hoor. Ja, maar dat was zo'n schattig zoekmachinetje. En dan kon je lekker chatten ondertussen en zo. Ja, en nou, los, ja. ik vond, nu... ja. TMS-chat. Ja, dat staat daarop. Ja, dat <laughs> En ik heb er later nog gewerkt. Dat was helemaal <laughs> Maar als je nu naar dolfijn.nl gaat, ja, het is een soort... Het is, het is helemaal niks meer. Het, het, het een... staat nog? Ja, nou ja, nee, de site, nee, ni niet. De site niet meer. Het is een, een link-site geworden nu met reclame-links erop. Het is oh, verschrikkelijk. Vormen. Het is een soort afvalberg van het internet geworden. Goed, volgende week dan gaan we weer verder praten over het internet. Jongens tot later hè. Goed weekend. Joie. hebben gebruikt over het partijbureau van de SP. Rumor has it. Rumor has it. was dat wel grappig geweest. Tenminste, ik had het gedaan. Dan nou, hadden ze uh, in plaats van zo kansloos verloren, wel gewonnen. Maar goed. En. Titi. Och, heb je dat gezien ook, zeg? Die mensen van de SP die waren aan het dansen of Oh, verschrikkelijk. <laughs> ik denk echt alsof, de, alsof de, het heel hard waaide en planken in de wind stonden te waaien. Zo zag het eruit. Verschrikkelijk. Sowieso blach. Je gaat er niet feestvieren als je bloed. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Je hebt nog een paar minuten, maar eigenlijk heb je nog twee minuten... om te stemmen op jouw favoriete plaat van de plug. We hebben een uur geleden uitgezonden. Bart Arends van 3FM koos voor Lenny Kravitz met Come On Get It. Michiel Veenstra koos voor Mona met Teenager. En Ramon van Koeien die koos voor Miles Kane met Come Closer. Welke wil je horen, laat het mij weten via 47-at-bnm.nl. En dan ga ik hem zo meteen voor je draaien. Het is tijd voor een nieuwe Fabiajo. Elke week, of elke maand eigenlijk, hebben we Fabiajo die hier een prachtig gedicht voor ons maakt. En deze week heet hij Bernard. Bernard was een IKEA-kast met een duivelsplan om een ieder het hoofd op hol te brengen in wie er huis hij kwam. Vervaardigd van het hout van Satan uit een duister land, kwam hij vergezeld door een instructiebroek van meer dan 1000 gram. Bernard loerde op zijn prooi vanuit on- en offline-catalogie. En op papier was hij vrij om te zien en dan was het kwaad al geschiet. Geraas en getier en drama voor vier en in zijn multiplex hart schaterde die. Walgelijke Ikea-kast wanneer hij kreeg tranen te zien. Compleet incompleet en domweg complex, zo ontschreef men het meubel. Een doren in het oog, krom en ook broos, een tumorhoudend stuk euvel. Bernard bleef toeslaan, klant na klant nakte al het gepeupel. Zo voelde hij zich mans, de walgelijke kast, Zweedse koning van de heuvel. Maar eens op een dag was het uit met de pret, Bernard had zijn gelijke ontmoet. Een trotse jongeman, gelijk een halfgod, met wilskracht rijk in zijn bloed. Vastberadenheid scheen in zijn ogen als een fijne gloed. Hij sprak, jij wil niet in elkaar kastje? Nou kijk eens goed. Bernard keek oprecht in een bijl, voor gilde was het te laat. De jongeman hakte, de jongeman trapte in op de kast van het kwaad. Daar lag Bernard in gruzelementen en keek hem in zijn prachtig gelaat. Smekend om vergiffenis, maar de jongeman trapte weer raak. Bernard die begon te grienen toen tevoorschijn kwam het vat met benzine. Daar was de lucifer, daar was de steekvlam, het was van ver af te zien. Hier is je lesje, laat je niet kennen. Het is maar een eenvoudig kastje. En lukt het niet, trap de boel dan aan God. Man the fuck up, gastje. De Fabiaja van deze week heet Bernard. Over twee weken zetten we hem gewoon nog een keer uit. Of doen we dat dan niet? En de stemmen zijn geteld. Uh, de plaats die is gekozen als plugplaat van deze week is... Miles Kane, met Come Closer. Maals Kane, Come Closer, won de plug van deze week. En meer dan terecht als je het mij vraagt. Come Closer dus van Maals Kane. Flashmob, die ken je vast wel. Een groep mensen doet uit het niets een dans op een openbare plek... zoals bijvoorbeeld een stationshal. En meestal wordt dat georganiseerd via internet en sociale media. Nou, En deze week was er helemaal onverwacht zo'n flashmob in Utrecht... maar wel één met een boeddhistisch tintje. Ja, ik sta nu op uh, Utrecht Centraal en ik zie al verschillende uh, undercover boeddhisten met een matje onder hun, uh, hun arm lopen. Volgens mij om te kijken waar ze zo gaan zitten. Uh, het is nu kwart voor negen en volgens mij om stip negen uur moeten er overal boeddhisten vandaan komen die een plekje gaan zoeken om te mediteren. Ik, uh, ik ben benieuwd, ik wacht nog even af. uur? Ja hoor, het is negen uur precies. Uh, uit de tasjes komen nu allemaal doekjes, dekentjes... waar de boeddhisten op gaan zitten om nu echt te gaan mediteren, volgens mij. Het is wel heel grappig om te zien. Ik denk dat er ongeveer een stuk of vijftig mensen nu aan het mediteren zijn. Op hun kleedje. De ene zit met de benen over elkaar. De andere zit echt in meditatiehouding. De andere op de hurken En allemaal met hun ogen dicht. Ze zit ook echt op het drukste punt, midden in de vertrekhal van Utrecht Centraal voor het grote bord, waar eigenlijk iedereen moet kijken hoe laat de trein vertrekt. Maar toch valt het op dat mensen niet echt last van deze mensen hebben of ze gewoon tussendoor lopen heel rustig. En dat mensen er zelf uh, op Utrecht Centraal volgens mij ook rustiger door worden. Heel grappig om te zien. Er blijven ook heel veel mensen omheen staan om te kijken wat er, wat er aan de hand is. Wat denk je dat deze mensen aan het doen zijn? Uh, het lijkt alsof ze mediteren. Hmm. Misschien zijn ze gewoon aan het wachten, dat kan natuurlijk ook. op een trein. Dat, het ook, uh, dat je ook rustig kunt wachten op de trein. Dat je mensen minder haast moet hebben, zoiets. Waar denk je dat deze mensen aan denken? Zullen er ze ergens aan denken? Of een bepaald doel in hun hoofd waar ze heel hard aan denken? Ik denk dat die, ja, die mensen hier in het zonnetje... die genieten gewoon voor het, van het zonnetje. Die denken denk ik nergens aan. En de andere mensen... Nou, ik denk in elk geval niet aan het station hier, maar dat ze aan iets anders denken. Aan, aan thuis of leuke dingen. Of, uh, ja. De boeddhisten zijn nu denk ik ongeveer vijf minuutjes bezig. Um, ze zien er heel uh, rustig en peaceful uit, zou maar zeggen. Ik krijg al een beetje de behoefte om eigenlijk bij ze aan te sluiten. Om ernaast te gaan zitten en uh, mee te gaan doen. Ik denk dat de tien minuten om zijn. Ze ontwaken lijkt het wel. Dus het, het, net, het waren net standbeelden, maar nu ontwaken ze en, en staan ze op en, en lopen ze eigenlijk gelijk allemaal weg. Even kijken of ik er één te pakken kan krijgen om te vragen wat het nut was van deze actie. Jullie hebben tien minuten stilgezeten ja. of gemediteerd. Klopt. Heeft dit nog een speciaal doel? Ja. Uh, de reden is dat we mensen bewust willen maken van uh, ja, hun, uh, hun snelle gedrag. en We willen mensen eventjes tot halt roepen. Zo van, uh, ho, wacht, uh, vertraging in je leven is af en toe ook goed. Je bent heel erg koud, zie ik. Je staat helemaal te trillen. Koude billen, ja, maar heb je geen matje mee dan? Uh, nee, ik heb een kussentje meegenomen, mijn eigen kussentje. Maar het is wel heel erg raar om hier op Utrecht Centraal te mediteren, hoor. Vertel. Je voelt de grond helemaal trillen. Je voelt al die mensen lopen. Dus je zit zelfs ook een beetje zo te trillen. Zo. Maar kan je daardoor dan wel concentreren, of? Ja, dat is lastig. Zeker als ze ook nog uh, allemaal gaan, uh, foto's gaan maken. En zo. En de omroep richten? ja. Nee, als je je aandacht gewoon richt op je ademhaling, dan, uh, ja, dan ben je gewoon in jezelf. En dan uh, ben je aanwezig in je lichaam. En dan... Dus jij hebt eigenlijk niks van de omroepberichten gemerkt? Nee, ik kan me ook niet herinneren wat er gezegd is. Nee. Vertraging hier, vertraging daar? Nee, ja, vertraging in het leven in het algemeen. Dan, uh... Dat was hem dan, de Boeddha-flesmop. Volgens mij is hij uh, geslaagd en... Uh zijn de mensen op Utrecht Centraal wel meer een beetje zend geworden. Het is carnaval. Vroeger maakte wij nog wel eens gebruik van een beetje spuug. Tegenwoordig is alles geautomatiseerd. De stem van man bij Trons vraagt zich af. Gebruikt u nog wel eens spuug? De rode telefoon! Carnaval! Ja, hallo, hier is Bruilsmarf. En ik ben het nu echt moe. Moe! Waarom vieren wij geen carnaval? Daar zijn we toch ook aan toe? Dus ik wil een brief gaan sturen naar Grote Smart. Maar wat een karwei! De postzegel blijft maar niet plakken. Dus weet je wat ik zei? Een spuug oh, Doet wonderen, vooral van wonderen, vooral van wonderen. Mensen inderdaad! Een Doet wonderen. in Showbiz-Land. Voor jou, een Holt, die gaat als olifant. Ja, of is het nu zelf? Ja. Ja, Patricia Paar, die zet de masker af. En is een spook het 18-11? Het haar van Jan Kooijmans. Ja, dat is en blijft een lastige partij. Het, het wil er niet blijven zitten, Robert? Nee, nee, nee. Ja, dus weet je wat ik zei? Een beetje spuug. Doet wonderen. Vooral van wonderen. Vooral van Een beetje spuug. doet wonderen. De dag. Het is de stem van man Hond. Ik hou niet zo van carnaval. Al die poe aan mijn kont. Ik spreek liever teksten in... Eh... Uh, Hé... Hey. Mijn pagina blijft plakken. Met z'n ellen! Een beetje spuug. Doet wonderen vooral van onder, Vooral van Laat je Een beetje spuug. Doet wonderen vooral van onderen. Hit, jongens. De carnavalshit van dit jaar, als je het mij vraagt, een beetje spuug doet wonderen uh, van Ramon en de Rode Telefoon. En het carnaval is begonnen. Gisteren zijn ze daar boven de rivieren mee begonnen. Of was het nou onder de rivieren? Ik weet eigenlijk nooit goed of het nou onder of boven is. Nou, dat doet er ook niet toe. Onder de rivieren is het. Ja. And it's all Dus dat één op de twee mensen carnaval viert. En ik vier het sowieso niet. Dus de volgende persoon die je hoort heeft een spongebob pap